De VS executeerde 43 mensen, veel minder dan 10 jaar geleden. En van China zijn geen cijfers bekend. Maar Amnesty vermoedt dat daar meer mensen ter dood zijn gebracht dan in alle andere landen bij elkaar. Volgens de organisatie zitten nog bijna 19.000 mensen in een cel te wachten op de uitvoering van hun doodopvongens.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 Het weer, eerst nog helder, later nevelig en plaatselijk mist. Minima rond 3 graden, ochtends grijs. Daarna wordt het zonnig, het wordt 14 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Ja, welkom in de nacht van 27 maart 2012. Misschien uh, bent u al een hele tijd wakker. Misschien pas net. Ik uh, zelf ben eigenlijk al heel lang wakker op een kleine power nap na net. En ik moet zeggen, ik had uh, vandaag een klein beetje een baaldag, want mijn laptop die is gecrashed. En uh, nou, misschien heeft u dat ook wel eens meegemaakt. Harde schijf, alle bestanden weg. Ik had nog een backup wel, maar van twee maanden geleden. Dus de les die ik vandaag geleerd heb, is altijd een backup wat je op je computer hebt staan. Ik zal jullie daar verder niet mee lastigvallen. We gaan het vannacht hebben over hele andere dingen. Maar eerst, zoals u misschien wel gewend bent van ons, muziek. You've done it all. You've The metal water ball.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 Het was Make Me Smile van Steve Harley en Cockney Rebel. Vannacht gaan we het hebben over een, over een onderwerp... wat misschien sommigen van jullie wel bezighoudt, namelijk de bijstandsuitkering. De regels rondom het verstrekken van die bijstandsuitkering... zijn namelijk recentelijk nogal aangescherpt. En in het eo radioprogramma Dit Is De Dag van maandag 15 maart... volgt verslaggever Maarten Hag... een gezin dat hierdoor een beetje in de problemen is geraakt. Het is namelijk zo... Uh, het gaat hier om een, een, een moeder die twee thuiswonende dochters heeft. En dat, uh, die moeder die leeft van een bijstandsuitkering. Maar dat kan een probleem worden op het moment dat een van haar dochters ook geld verdient. Nou, hoe dat precies in elkaar steekt en wat het betekent voor dit gezin... daar gaan we even naar luisteren in de reportage van het EO-programma Dit is de Dag.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 En je zit met een warme pittenzak in je nek. Ja, <laughs> ik heb heel erg veel last van spanningen die doortrekken in mijn nek. En dat heeft hiermee te maken, met die ja, huizenzoektocht? Ja, ja, ja, ja.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 Ja, en ook dat lukt niet. Ja, je ja, hebt wel speciale kaasgaven, maar dan is er nog geen manier dat die kaas stil blijft liggen. Dus zonder hulp uh, zou. Dan zou het gewoon een kaal broodje worden. Ja, ja, eigenlijk wel. Ach, die legger. Bovendien is Natalia ook nog eens geboren met een open gezicht. De operaties die ze als gevolg daarvan nog steeds moet ondergaan zijn heftig, en in de periode erna heeft ze veel zorg nodig.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 En het ging over, de, over deze familie die, uh, ja, die toch een beetje in een penarie zit... dankzij die uh, aangepaste wetgeving rondom de bijstandsuitkering. Omdat de moeder uh, uh, gekort wordt op de bijstand... doordat een van de dochters ja, werkt en daarmee eigenlijk probeert te sparen voor haar eigen bestaan. Maar het inkomen van die dochter wordt afgetrokken van de bijstand van de moeder... waardoor ze uiteindelijk niks meer overhouden... en die dochter dus voor 1 juli het huis uit moet... Uh, zodat die moeder de bijstand kan behouden. Maar ja, die dochter is jong, die verdient nog niet zo heel veel... Uh, huren op de, bij de woningcorporatie dat duurt heel lang en uh, particulier huren is te duur. Dus ja, dan zit je toch even met een probleem. Nou, Misschien zijn er wel uh, luisteraars die ongeveer in dezelfde situatie zitten... Uh, of op een andere manier in de bijstand zitten of dat hebben gezeten. Ik ben eigenlijk gewoon benieuwd naar uw verhaal. Uh, uh, is dat te doen, uh, leven in de bijstand? Uh, is het wel te doen, is het niet te doen? En waarom dan? En die aanscherping van de regels, zoals die onlangs zijn doorgevoerd... is dat nou streng of is dat juist goed? U kunt erover uh, praten vannacht met mij in dit uh, programma... en u kunt uh, dat doen door te bellen naar 0800-1121, 0800-1121. Maar u kunt ook mailen naar nacht.eo.nl of eventjes via Twitter reageren. En dat kan dan met de nacht, uh, dan zeg ik de nacht op één. Nog steeds die oude titel, mijn techniek is kijk mij lachend aan... <laughs> Het heet natuurlijk, dit is de nacht nu. De variatie op ons andere programma, dit is de dag. Dus u kunt dan twitteren met dit is de dag, uh, dit is de nacht of met hashtag dit is de nacht of dus even mailen naar nacht.to.nl of bellen naar 0800 112. en terwijl u dat doet, gaan we eventjes luisteren naar een hele fijne artiest ook voor s'nachts, John Mayer.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 John Mayer met Shadow Days. Heerlijk nummer, een van zijn, uh, van zijn nieuwste nummers. We praten vannacht over de bijstandsuitkering en in specifiek het leven daarvan. En uh, aan de lijn heb ik Jasper uit Amsterdam. Jasper, goedenacht. Ja, hallo. Ik ben Jasper uit Amsterdam. Wat, uh, ik... wat, wat doe je nog wakker, Jasper? Nou, ik zit in de bijstand. Ja. Maar ik zit niet daar alleen in. Uh, ik zit ook bij de, bij de geestelijke gezondheidszorg. Oké. Okay. En, en er zijn... Uh, Mensen die dit jaar uh, iets aanvragen om steun te krijgen, gewoon wat was het 200 euro extra uh, moeten betalen. Ja. Ik heb de mazzel dat ik uh, vorig jaar uh, heb ik me ingeschreven. Ik, ik loop, Ja, bij, noem een instantie. Uh, Jelinek, uh, Ggz. Uh, want, want waarom en... zit jij precies in de geestelijke gezondheidszorg? Ik heb een angst en paniekstoornis. Oké. Okay. Dus ja, ik, ik, ik, ik had eerder gisteren mensen die aan het werk moesten van in de kwekerij. Hè, dat was toch uh, vandaag dat uh, 700 of 600 me mensen gingen naar de, naar, de, naar de kassen toe. Dat zou kunnen. Ik, ik heb dat traject ook doorlopen. Ja. Um, ik moest toen, tenminste de, de mogelijkheid was om tomaten te gaan plukken. Maar dat... Ik weet niet of je de film the One Flew over de koekoeksnest kent, maar dat is niet echt uh, bedoel dan kom, je over, dan kom je met alle mensen die net zo in de was zijn zoals jij bent. Mm -hmm. dat, daar kom je in terecht. Yeah. En, uh, ik heb het gehoord van uh, ja, uh, mensen die, die, hebben, die hebben twee kinderen die werken bij de werkt bij de FOMA, Albert Heijn of C1000, whatever. ja. Yeah. En die moeten dat uh, weer gaan inleveren. Hoe bedoel je, die moeten dat weer gaan inleveren? Hun baan? Nou, dat, dat, dat, was, toch de, dat was toch de insteek. Ja, het, het, ja dat, het dat er extra bezuinigd wordt, bedoel je? Ja, nou, de, ja precies. Dat, zij, uh, zij krijgen minder bijstand dan dat ze, nu kreeg, dan dat ze zeg maar, uh, voorheen kregen. Ja, precies. Dus die, dus die kids die, die, uh, die, uh, die denken van, nou, ik heb een leuk baantje. Wij spreken een krantenwijkje, daarmee al de, de, de LOL... Ja. Want dan kan je het ook gaan inleveren. Maar het, het geldt toch niet voor kinderen die een bijbaantje hebben... maar voor mensen die moeten leven van een bijstand uitkering... en die dus geen baan hebben? Ja, oké. Okay. Maar, maar moet je het voorstellen... Er zijn gewoon... Ik, ik, ik had, was eergisteren in het debat op Nederland 2... Um, dan uh, ging het over die, uh, over die uh, kassen, de, West, uh, de Westlandkassen, uh, ja. wa, uh, waar nu vandaag uh, helemaal bussen naartoe zijn gestuurd. Ja. En dat... Uh, Ojojoj, oh, weet je... Wat heleboel... is er aan de hand dan daar? Wat zeg je? Wat is er aan de hand dan daar? Wat is er aan de hand, bedoel je? Nou, jij, jij vertelt wat over, dus dan moet er moet wat aan de hand zijn. Nou, het is niet alleen... De... Het, het, het, het grappige was die mevrouw die in debat op zaterdag. Is het zaterdagavond? Ik weet het niet. NCFV of uh, wat is Cairo? Dat zou zomaar kunnen. Debat op ja. twee, dat is, op, uh, dat is van, uh, van de Cairo, ja. Zaterdagavond. Ja, precies. Met, uh, of uh, of met, Arie Boomsma. Ja. Of die andere. Ja. Precies. Iedereen een plag. Maar dan kwam die mevrouw die, die mij dus heeft behandeld. Ja. In, van, en die zei ook: fantastische werkplaatsen waar jullie naartoe kunnen. Ja. Want dat is dus de volgende stap, hè? Uh, bedoel, we, Precies, we gaan... dus als, als, je, als je niet zelf een baan kunt vinden, dan kun je bijvoorbeeld via een, uh, via een sociaal werkbureau een, een baan toegewezen krijgen. En, en een van dat soort banen is in de kassen. Is dat wat je bedoelt te zeggen? Nou, niet alleen in de kassen. Ja, dat, ja. dat, dat, dat is een voorbeeld. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik weet nog in de in beginjaren, of de eindjaren dertig, dat mensen in de wapenfabriek werden ingezet ja. om kogels uh, te draaien. Ja. Of, uh, weet je, en dit gaat er echt heel sterk naartoe. En ik bedoel, mijn begin van mijn betoog was dat ik dus, uh, ik, ben, ik heb een, uh, een uh, zeg maar, een beperking. Ja. En uh, Godzijdank uh, houdt de, houd de, houd de social diensten rekening mee. Ik zit nu in een traject met de Jelinek en met de GGZ. Ja. Maar wat, wat is dan jouw, zeg maar, jouw situatie op dit moment? Want je leeft dan ja, van de krijg, bijstand. Maar, maar kun je daar, kun je daar zeg maar, gewoon zelf uh, van rondkomen? Nee, ik, ik krijg uh, 700 euro per maand. Oké. Okay. En, en hoeveel en dat, kom je dan tekort? En, te veel. Ja, bedoel, uh, ik heb, ik heb, uh, vier jaar geleden heb ik in onderwijs uh, gewerkt. Toen kreeg ik 1300 uh, euro. Ja. Dus dat is wel even een verschilletje. Dus ja... Je, je gaat, je gaat, elk. Je, ja, je, je, je moet ook dubbeltje omdraaien. Omdraai. Ja, als je buikje vol is dan, is, dan ben je al blij. Maar je gaat geen uh, even. Nou, dat denk je denkt van nou, ik ga even lekker dit, dat halen of dat halen. Of ik ga even naar de Chinees nee. nee snap ik. Maar hoe, hoe komt het dan dat jij met je zegt, ik werkte vier jaar geleden nog in het onderwijs. Ja. En nu zit je thuis in de bijstand. Wat, wat is er, zeg maar. Zijn die, is die paniek en angststoornis in de tussentijd gekomen? Of was dat daarvoor ook al? Ja, die was je daarvoor ook al. Maar het is alleen maar. Je komt gewoon in, in, in isolement. Dat is eigenlijk het probleem. Want... Maar ho, hoe gaat het dan. Ik moet, ik moet het even een beetje concreet voor weg? me zien. Waarom is jouw baan zeg maar opgehouden op die school? Nou, omdat ik. Uh, ik was afwezig. Ik ging aan het drank. Ik ging aan het sterke drank. Want ik kreeg meer, meer inkomen. Ik dacht: nou ja, wat gaat je lekker? Nou, van, van een kwart wodka gaat het naar een halve liter wodka. En, uh... Ja, voordat je het weet, zit je gewoon, uh... ja, zit je gewoon in de knoop. Ja, dus je had wel geld, maar het ging eigenlijk naar de verkeerde dingen toe. Ja, dat, maar dat is juist zo zonde. Dat klopt. Maar, maar dat is ook eigenlijk de meeste mensen. Je, ik wil niet discrimineren, maar de meeste mensen die in de bijstand zitten. En die uh, ouders zijn dan 45, die hebben gewoon een psychisch probleem, er is gewoon iets aan de hand. En moeten die nou tomaten gaan uh, oogsten of niet? Weet ik niet, wat, wat zou je dan willen doen Jasper? Als je eens kijkt naar je eigen situatie, wat, wat zou jij het liefst doen? Wat, wat, wat, wat, wat zou ik doen? Ik, ik zou katten willen aaien elke dag. Maar dan krijg je niet voor betaald, denk ik. Nee, dat, dat is, ja, nou ja, je kan op kinderboerderij gaan uh, vrijwilligerswerk uh, gaan doen. Ja. Maar goed, ook daar, ook daar, dat is natuurlijk goed als je vrijwilligerswerk ja, doet, maar uh... daar kom je niet van rond. Is, is er een baan waarvan je denkt, nou, dat, dat zou ik dan nog wel willen doen? Nee, maar, maar wat of kunnen dus doen? Duid, wat ik dus duidelijk wil maken, sommige mensen die kunnen niet werken, die zijn niet in staat om... En jij schaart jezelf onder die groep? Nou, ik wil mezelf niet... Uh... Oh, bedoel ik. <laughs> nee, Wat is het omgekeerd van discrimineren eigenlijk? <laughs> niet discrimineren. <laughs> nee, maar, Tol tolereren. Nee, maar ik, to, to, to, to, toen in het debat toen werd er ook gezegd... Sommige mensen kunnen gewoon niet werken. Nee. Die, die, maar, dat, maar dat had je in de middeleeuwen ook. De, de heksen zaten in de bossen. En, uh, ja, nu heb je geen bossen meer. Er lopen, er lopen allemaal toeristen langs. Dus maar ja, nee, vergelijk je nee. jezelf nu met een heks? Nee, maar, ja, maar hoe... Nou ja, als je het aantal werkelozen zou vergelijken met de heksen in 1700, dan is het wel ongeveer... Uh... Ja, ik, ik weet niet hoeveel heksen er waren, maar ik, ik heb wel gelezen, er zijn ongeveer 300.000 Nederlanders die, die zeg maar, leven van een bijstandsuitkering. Ja, maar, de, maar, maar, die, maar, die, maar die minister van Sociale Zaken die heeft wel gelijk dat mensen die 21 jaar zijn, gezond en al wel... Ik bedoel, die echt gewoon, die, die niet psychotisch zijn, die niet te war zijn, ja. geen uh, paniek aanvallen hebben of wat dan ook. Die, die kunnen gewoon, uh, ja, laat hun eerst. En begin daarna uh, even te kijken van wat kunnen we voor, die, uh, voor het uitschot uh, regelen. Oké, okay. maar Jasper, even, even nog met betrekking tot je. Hoe zie jij jezelf dan? Want je ziet jezelf toch niet als uitschot, of wel? Nee ik, nee, ik heb zes katten. Dus ik heb, ja, ik heb aandacht alle. Uh, en ik woon op de grond in de polder. Ja. Maar als ik jou en, goed begrijp, dan heb jij leid jij je leven het liefste dat je gewoon elke dag uh, lekker wat te eten hebt en je zes katten kan aaien. Nou ja, als ze me een opdracht geven van uh, uh, ga even in de buurt even die stoep uh, wit schilderen, dan wil ik het best doen. Of iets. Uh... Oké. Okay. Nee, ik ben niet. Kijk, ik. Ja, ik, mensen zeggen altijd, van mensen die in de buitenland uh, zitten, die zijn lui. Maar dat is echt niet waar. Nee. Het is gewoon, het is één of twee. Eén, ze zijn in de war. En het is gewoon het, nou, het uitschot in positieve zin dan dus. Ja. Dus niet de Mongolen of wat dan ook, hoe je het zou moeten, of de heksen, wat ik net zei. Ja, ja. Maar er is gewoon een percentage van de bevolking die, die, die gewoon... Eigenlijk gewoon, ik, ik, ik heb een petje af voor, voor al die bijstandmoeders die nu moeten leven van, weet ik veel, een tientje of, of vijf euro per dag. Ja. Dat is toch, ik bedoel, ja, ik, ik, ik, ik weet dus slim aan te pakken door gewoon een hele grote zak uh, diepvriespatat te halen of zoiets, weet je, dan kan ik gewoon uh, een week lang... Jij elke uh, dag patat? Nou, er nou, zijn pitjes in zitten, het is echt patat, hè, dus <laughs> Ja, maar, ja maar, nee, maar echt... Ik geloof nee, je, ik geloof je. Jasper, Jasper we, moeten om... een beetje, we moeten een beetje afsluiten. Ik heb nog wel een laatste vraag ik aan jou. Ik kan nog uren met ja. je praten <laughs> Dat merk het ik. Het is bijna alsof je mijn beste vriendje bent. Nou, van, wat, wat gezellig zo. Hey. Nou, nou, maar ik, ik, ik, ik, ik heb nog één vraag aan Jasper. Ja, ga Want je gang. Jij zegt net, ik zou best een keer een, een stoepje willen schilderen in de buurt of zo. Dus er zijn best dingen die je zou willen doen. Of, ja. en, en ook kan doen. Is het dan niet zo dat je bijvoorbeeld, als je in de, als je in de bijstand zit... Uh, dat je dan af en toe een overleg hebt of zo met iemand van, uh, van de instelling. En die dan vraagt ja, dit, uh, wat zou je eventueel kunnen ik doen? Zegt, ik, ik heb een heleboel contacten met instellingen die ambulant hier over de vloer komen. Ja. Weet je wat amb ambulant betekent dat ze gewoon hier over, in mijn ja, huis ja. komen? Maar, maar heb je daar dan geen overleg mee? Dat ze jou vragen wat, wat voor werk je eventueel zou kunnen oppakken? Nou, ik, ik, ik ben op dit moment, ben ik dus een beetje geestelijk in de war, in, in verband, ik, ik, ik, heb, ik heb een soort rooster in mijn hoofd van, uh, ik sta zo, zo, zo, zo, zo op en dan na een uurtje ga ik naar de supermarkt en dan ga ik mijn boodschapjes halen. Maar dat is het ook, als er iets tussenkomt, komt, iets, iets raars, dan raak je in de war en, uh, nou ja, dat wil je niet op je werkvloer hebben. Nee. Ik ben een onstabiele factor, noemen ze dat dan, okay. volgens mij. Maar zit je daar dan wel, zeg maar, naast dat, dat ze af en toe over de vloer komen... zit je dan ook echt in een soort therapie of zo? Is er wel het doel dat dat op een gegeven moment weer overgaat? Ja, ja. ja uh, psychologen, psychiaters. Uh, Oké. Okay. Uh, ja, het is die alcohol, hè. Dat, dat is het neukeratieve uh, uh, van alles. En, en als je daar van af kunt komen en je krijgt goede therapie... dan kun je over een paar jaar eventueel weer gewoon aan het werk? Ja, ik moet het afbouwen. Ik moet, uh, ik moet meer aan de thee. Meer aan dat de thee? Dat is ook heel lekker, hoor. <laughs> ja, maar, maar misschien bellen jullie dan niet meer, want dan oh, denk ja. ik al om... Uh... Ja, dat zou jammer zijn. Nou ja maar, Jasper, ik zou zeggen, neem lekker een kopje thee. En, ik, en, ik, en, ik, en iedereen die in de bijstand zit, echt kopje op jongens, want het wordt echt een, een hele vervelende tijd wat we tegemoet krijgen. Kijk, optimistisch blijven. Ja, en ik hoop dat de luisteraars erop kunnen... Wat is je volgend onderwerp? Uh, nou, we gaan nog even door over de bijstand. Oh, lekker. Er zijn nou, nog meer doei. mensen die er wat over willen zeggen. Oké, laten we hun gang gaan. Hey, ik vond het hartstikke leuk gesprek. Jasper, dankjewel voor jouw doei. verhaal. Doe doei. doei. fijne nacht. later. bye. Ik heb ook uh, aan de lijn uh, Johan. Johan, goeienacht. Goedenacht. Uh, <coughs> uh, Jij, je, <coughs> ik, ja, vertel maar. Ja, ik wil heel eerlijk zijn. <coughs> ik heb een uh, mea diploma gehaald. Ik heb epilepsie. Ik heb daarna een hea diploma gehaald, bedrijfs... Uh, administratie mm -hmm. maar ik zal ook heel eerlijk zijn de vorige beller welke het heeft over kattenaaien, en uh, dat maakt mensen zoals mij die heel graag aan een baan willen maakt mijn naam ten schande uh, elke dag patat eten of ik, ik, ik, ik schaam me gewoon dat dit collega's zijn welke in de bijstand zitten yeah. ik heb epilepsie en als ik dit zeg tijdens uh, gewoon uh, werk ver onder mijn niveau dan zeggen ze dan zijn ze al bang, oh epilepsie, dan kijken ze van, ja, um, nee, dat, dat willen ze liever niet hebben. Ik woon bij mijn ouders. Als ik ga kijken voor een huurhuis, dan vragen ze, waarom zit jij in de bijstand? En dan ben ik eerlijk, en dan zeg ik, ik heb epilepsie. Dan geven ze je al geen huis, bang dat je niet kan betalen. Daarom woon ik bij mijn ouders. Yeah. En, en, en als ik dan gekort ga worden, en dat gebeurt dan in juli. Wie gaat dan mijn ziektekostenverzekering van 110 euro per maand betalen? Wie gaat dan mijn eigen risico voor de epilepsietabletten betalen van 220 euro? Mijn vader heeft zelf maar een bijstandsuitkering. Ja. En, en die vorige meneer, ik vind dat dan zo, zo jammerlijk. En, en eerlijk waar, ik vind dat zo irritant. Maar Jan, is, is dat niet een beetje makkelijk? Want je hebt dan en, en alle respect voor jouw situatie hoor. Maar uh, Jasper, die, die, die, die zegt, ik, ben, ik heb ook een geestelijk probleem... waar ik nu mee aan het werk ben en ik zit in ja. therapie. Dus voor mij ja. is het gewoon, als ik ga werken, dan, dan dat kan ik niet. Dan raak ik in de war en weet ik het wat, maar dan probeert hij aan te werken. Ja, maar dan raak ik in de war. Uh, ik vind dit een luxe probleem. Ik vind het echt een luxe probleem. Ik heb een, een, een ja, een, een, een, kijk, epilepsie, het overvalt je. Daar kun je niks aan doen. Ik heb, een, ik heb gewerkt en dan krijg je een epilepsieaanval. aanval... En de mensen schrikken, ze willen van je af. En ik ben ook ontslagen door de epilepsie. Want wat, wat, was, je, wat was de baan die jij had? Ik werkde bij een granswisselkantoor hier in Limburg. Ja. En uh, ik, ik heb de goede opleiding. Ik, ik, ik wil graag werken. Ik schaam me ervoor om, omdat ik geen werk heb. Ik, heb. ik heb nog een hele opleiding kunnen bereiken. Maar mensen die dan zeggen, ik heb psychisch, ik, ik, ik zit geestelijk in de war... Laat ze maar lekker bloembollen plukken en laat ze genieten. Dat ze geestelijk geen epilepsie hebben. Dat ze gezond zijn. Dat, geestelijke problemen vind ik, ik vind het een luxe probleem. Ja. Hey, nou, maar... Johan, laat, laat het vooral even over jouw eigen situatie hebben. Ik denk dat het misschien, uh, misschien ja. een beetje makkelijk is om dat maar over andere mensen te zeggen. Dus la, laat het ja. gewoon even over jouw situatie hebben. Goed. Ja. Want je, jij, jij hebt dus wel gewoon gestudeerd. Die heb je ook afgerond, die studie. Ja, dat klopt, dat klopt. Dus in principe ben jij gewoon capabel genoeg voor een goede baan en jouw enige probleem is: je hebt epilepsie, dus af en toe krijg je een aanval. Dat klopt, dat klopt. En, en is maar, het dan zo dat. dat en, en niemand wil jou daarom aannemen? Dat is juist, dat is helemaal juist. Niemand wil je daarom aannemen. Waarom zit jij al jaren thuis? Waarom woon jij bij je ouders thuis? En dan moet je hem uitleggen waarom je geen baan vindt. En de banen zijn hartstikke moeilijk verkrijgbaar. Ja. Maar als iemand zegt, ik kan er niet tegen om te werken, dan word ik zo boos. Want mensen zoals ik die willen werken, die worden dan ook aangekeken als lui. En ik wil katten aaien de hele dag. Ik denk... <laughs> nou, nou doe je het weer, hein, Johan. <laughs> Wat blieft? Je, je gaat weer over de vorige luister beginnen. Zullen we dat even laten rusten? Maar ik, wat, wat ik eigenlijk denk, wat, wat er in mij naar boven komt, als jij een uh, slimme jongen bent en zo kom je over, uh, ja. kun je dan nog gewoon niet iets voor jezelf beginnen uh, vannacht, die uh, computer? Nou, uh, noemt, u eens, noemt u eens een voorbeeld. Als u zegt, kun je iets voor jezelf beginnen, dan moet u het toch ook spontaan zo een voorbeeld kunnen noemen? Een webshop? Wat lief? Een webshop. En, daar zijn er al, zijn al uh, duizenden, tienduizenden van. Zeker? Maar ik, ik schaam me om in de bijstand te zitten en ik wil niet overkomen als een ongestudeerde, luie, luie man die maar televisie kijkt. Maar dat, dat snap ik, joh maar da, da, da, dat punt is duidelijk. Maar ik, ik ben er wel benieuwd van: heb je dan ook alle mogelijkheden zeg maar, onderzocht om aan een baan te komen? Nou, ik, ik sta ingeschreven bij alle, bij alle uitzendbureaus, um, maar, maar omdat je al jarenlang uit het arbeidsproces bent, waarom ben je? Je krijgt gewoon geen kansen meer. Ga je naar een boer om aan voor wat voor werk dan ook. Eh, dan denken ze dat je, geestelijk is, dat je gewoon geestelijk. niet normaal bent omdat je epilepsie hebt. Ja. Uh, maar ik. ik, ik gewoon, wie gaat mijn ziektekostenverzekering betalen? 1 juli. Maar wat maar. even voor duidelijkheid, hoe, hoeveel ga je erop? Want per 1 juli gaat die nieuwe wetgeving in, hoeveel ga jij er dan op achteruit? Nou, uh, ik krijg 687 euro per maand. Ja. Maar dat is, dat is ook allemaal niet juist, want als men het calculeert, berekent, is dit 11 keer 687 euro gedeeld door 12 maanden. Want de, de bijstandsuitkering wordt altijd één maand achteraf betaald. In februari, nu zitten we in maart, ja. in maart krijgt men de bijstandsuitkering over februari, maar de rekeningen over februari dienen reeds betaald te zijn. Ja, oké, okay. dus eigenlijk is de bijstand één maand later begonnen, maar het gaat wel gewoon ja, juist. door. Dus... Juist, maar de rekeningen die leven wel en de vorige maand. Uh, maar u bent hiervan op de hoogte, begrijp ik al. Nou ja, ik, ik, ik snap wat je zegt. Dus als je, zeg maar, als je begint met de bijstand en je hebt niks, dan loop je eigenlijk altijd een maand achter. Juist, je loopt altijd een maand achter, maar ook met wie gaat... Met, met de nieuwe wet, eh, Kamp doet alsof overal werk ten overvloede is. Maar er is helemaal geen werk te krijgen. Hier in ja. Limburg, de netkarfabriek, die, die is al hè, ten dode opgeschreven. Uh, meneer Kamp mag in Limburg komen uitleggen aan de netkarfabrikanten. Dat ze zo aan de baan kunnen. Ze zullen hem zijn nek omdraaien. Hoe boos man hier in Limburg is, de netkar is gewoon failliet. Ja. Je, je klinkt best wel teleurgesteld, Jan. Op welke, op welke partij stem jij? Is, is er nog iemand waarvan je denkt... nou, die, die, die, die heeft er wel goede ideeën over? Vol overtuiging stem ik op de PVV. Want de PVV is dan nog voor ons eigen Nederlanders. En niet laat, laat de Polen maar aan het werk bij de boeren. Nee, geef ons Nederlanders zelf nou eens een kans. Geef ja. ons Nederlands... Ik zie de Polen als de woningbezetters... Uh, nou, daar, daar zou ik nog een hoop vragen over kunnen stellen, maar dat is even niet onderwerp vannacht. Maar, maar ik, ik was vooral even benieuwd van uh, wat voor plannen heeft de PVV bijvoorbeeld. Want ja, ook de PVV is het eens met de, met de huidige maatregelen. Dat is toch de gedoogpartner van de, van de, van de, van de coalitie. Die dus ook heeft ingestemd met deze bezuinigingen en aanscherpingen van de wetgeving rondom de bijstandsuitkering. Hierin heeft u een heel goed punt. En uh, dat vind ik dan ook zo pijnlijk aan de PVV dat ze... De mensen zoals mij die in de bijstand zitten met een hbo-opleiding... die willen werken om deze de uitkering in te trekken. Dit is zo pijnlijk aan de PVV. En tussen haakjes schropt dit mij, dit duwt mij om een SP te stemmen. Want, want wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Oké, okay, en, en de SP heeft wel goede ideeën hierover. Ik vind het zo jammer aan de PVV... Uh, wij worden gewoon geduwd om een SP te stemmen waar ik niks mee heb, maar wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Ja. Ik, kan niet, ik kan niet rondkomen, ik kan niet leven van een verbod. daar kan ik niet van rondkomen. Nee. Ik heb een goede opleiding, ik wil graag werken, ik wil geen katten aaien zoals ze volgen, ik wil echt werken, maar er is geen werk. Oké. Okay. Johan, ik, ik zou, ik, ik, als ik je één tip mee mag geven... en ik, ik ben natuurlijk ook maar uh, gewoon uh, iemand... maar ja. ik zou eens kijken naar thuiswerk. Volgens mij, uh, ik heb weleens, uh, toen ik nog student was, waren er een heleboel lege studenten en die ook gewoon slimme mensen en die konden heel veel thuiswerk doen. Teksten vertalen, uh, mensen adviseren of zo. En dat kan allemaal gewoon thuis van achter je computer. En dan heeft er niemand uh, een probleem mee als je dan een aanval krijgt. Nou, dat is een hele makkelijke theorie. Maar ik ben voor alles ingeschreven bij de uitzendbureaus. Ik noem het zelf, dan ben je een wegwerp werknemer. Ja. Uh, het zijn allemaal flutbandjes, uh, uh, plakbandcontracten. Ja, daar word je niet blij van. Nee, maar... maar ik, ik, ik snap je situatie, want het, het is niet fijn. Maar probeer wel een beetje de moed erin te houden. Ja, maar wie, wie gaat mijn... Wie gaat mijn ziektekostenverzekering betalen. Wie gaat mijn 220 euro aan epilepsietabletten... Wat? en je risico betalen? Meneer, ja, meneer, je, jij leeft Trampen. met je ouders allebei of niet? Of met een van de twee? Nee, ik woon met allebei uh, mijn ouders samen. Okay. Maar meneer op den kampen die heeft werk... voor zijn achternaam in het kamp. Ik, ik, dit, dit, dit gaat echt niet goed. Maar, maar wacht even, even nog over de situatie. Dan weet je, jou, jouw ouders krijgen allebei een bijstandsuitkering? Of samen ja, heen dan? Dat, ja, dat klopt. En ik woon ik er ook... Maar okay. ik, heb niet, ik heb niet voor niets gestudeerd en ik wil graag een... Maar dan zeggen ze bij de boeren, ja de Polen werken veel... Misschien, een, een, doe misschien een oproepje Johan, als er nou bedrijven zijn in Limburg. Waar woon je in Limburg? Ik woon zelf in Maastricht. Maastricht. Als er nou bedrijven zijn in, in Limburg, wat, wat heb jij hen te bieden? Ja, nou, ik, ik ben in Maastricht, daar ben ik al bekend. Ik, ik, ik ben wekelijks naar boeren geweest, naar bedrijven... En dan hebben ze mezelf al gezegd, en nou, je hoeft niet meer te komen. Als, als wij werk hebben voor jou, dan bellen we jou wel. Dus blijf nou eens een paar weken weg. En, en dan, dan, dan zak je de moed ook helemaal in de schoenen. Ja. U? Maar ik wil u wel een heel goed compliment geven voor het hele actuele onderwerp wat u, uh, in de, uh, wat u nu in 2012 op de tafel legt. Een heel groot compliment, want dit is de werkelijkheid zoals wij leven. Nou, dank, dank u wel. En, uh, en, en jij veel succes de komende tijd. Geef het niet op. En ik hoop, uh, Jan, echt waar dat jij snel een, een baan vindt. Oké, okay, want ik schaam mij enorm daarvoor. En dank u uh, dat ik aan de telefoon mocht komen. Oké, okay. heel graag gedaan. Fijne nacht. Oké, okay. okay, dank u wel, meneer. Doeg. Goedenacht. Dag. Dat waren uh, ja, zomaar twee mensen die in de bijstand zitten. En dat is uh, al wel snel duidelijk. Dat is niet een, uh, dat is niet een makkelijke situatie in uh, de gevallen. Uh, u wilt er, uh, als u erover mee wilt praten... en ik zie je de telefoon al knipperen regelmatig... Dan, uh, dan kan het straks weer na het volgende nummer. Dus uh, u kunt nu inbellen op 0800-1121. En dan nadat we geluisterd hebben naar Diane Warwick praten we weer verder. Our day van Dion Warwick. We hebben het vannacht over een, uh, over een pittig onderwerp... de bijstandsuitkering en de aangescherpte uh, regelgeving. Uh, behalve dat de bijstand uh, in zijn algemeen misschien uh, iets, uh, iets minder wordt... is het ook nog eens zo dat als er meerdere mensen één huishouden zijn... dat, die, dat daarvan het, uh, het inkomen of zeg maar de bijstand bij elkaar wordt opgeteld. Waardoor het uh, soms zo kan zijn dat ineens een heleboel geld... wat tot nu toe binnenkwam, verdwijnt. Um, aan de lijn heb ik Helene. Helene, nacht. Ik kan er dit van zeggen. Uh, ja, ik wil niet bepaald zeggen. dat wij in een bijstandsuitkering zitten. Het is een arbeidsongeschiktijdsuitkering. Ja. Maar. ik zeg wel. er is in het verleden. ook ontzettend veel misbruik van gemaakt. Van de hele bijstandsuitkering. Uh, je kon je nogal snel laten afkeuren. En hopsekeer, je kwam in de bijstand. Ik heb gevallen in mijn directe omgeving. die in de bijstand zitten en die rianter leven dan een twee verdienen. En hoe komt dat? Die worden onderhouden door de mensen om hen heen. En dat vind ik dan zeer ergelijk. Maar je bedoelt dat zij en, en gebruik maken van hun bijstandsuitkering... Juist. en ze krijgen ook nog geld van hun vrienden, familie eh, enzovoort? Ja, van de exen en van de ouders. En dat vind ik toch wel... ja. Soms een hard om dat te zien. Want wat, wordt dat dan niet meegeteld, zeg maar, voor, als, als inkomen? Oh ja, ja. Uh, als je uh, de sociale dienst niet op de hoogte stelt. en die weet van niks. en je draait iedereen een rat voor ogen. ja, dan kom je een heel eind. Laat ik het zo zeggen. Uh, ik bedoel, wij zijn in deze situatie. ja, ook ongewild terechtgekomen. Nou, is het gelukkig zo. dat mijn man, die krijgt eind van het jaar pensioen. Dus uh, dan zijn we draf. Ja. Ja. Uh, maar, uh, Want wa waarom te... zit jouw man in de arbeidsongeschiktheidswet? Omdat mijn man uh, ICD-drager is geworden. Wat is dat? Uh, een inwendige defibrillator. Goed. En mijn man die was vrachtwagenchauffeur. En die kreeg in 2003 een hartimparkt, plus een hartstilstand. En toen werd hij gelijk helemaal, het was gelijk 80 afgekeurd. En hij doet vrijwilligerswerk. en. Nou ja, hij is nog volop in de running, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar ik heb mensen in mijn directe omgeving... waar wij ons soms dood aan ergeren. Ja. Dat je zegt, moet je nou eens zien... dat is nou misbruik maken van een situatie. Dat eh. weet je wat ik bedoel. En, en, en is dat dan zo'n zo directe omgeving... dat u er eigenlijk ook wat van zou kunnen zeggen, of niet? O, uh, hoe bedoelt u? Zijn het, zijn het vrienden of kennissen van u? Of, uh... Nee, nee, nee. Het zijn mensen die... Uh, ...die heel dicht bij ons in de buurt wonen. Ah, okay. He, en Nou is het dan ook zo, tenminste dat heb ik begrepen... ...dat als je nog kinderen in huis hebt die dan ook werken... ja ...dat gezinnen eigenlijk uit elkaar getrokken worden. Ja. He, maar dat kun je dan ook weer heel handig aanpakken... ...door de ene helft van de week hier te gaan zitten... ...als je maar een ander adres hebt... ...en de andere helft van de week op een ander adresje. Dan ja. kun je aantonen... Dat je ergens anders woont. U, uw punt is eigenlijk, het is heel makkelijk om te frauderen met dit soort zaken. Precies. Precies. Als je uitgekookt bent, kom je niet heel eind. En, nou, en is, da, is dat niet juist iets wat met deze aangescherpte regelgeving lastiger wordt? Of, of, of is het, is het, helpt het ja. gewoon niet? Ja, ik weet niet of dat... Ja, misschien voor sommigen wel. Maar net wat ik zeg, als je heel geslepen bent, kom je niet. heel eind. Ja. Dat bedoel ik maar. En dat vind ik heel erg. En met name dat het in het verleden allemaal zo gemakkelijk ging. En daarom ben ik blij dat de regels toch wat aangescherpt worden. Ja. Daarom ben ik daar wel blij om. Want het is ook lastig, want, want heeft u dan een idee hoe, hoe, hoe, hoe men dat in de politiek beter aan zou kunnen pakken? Nou, ik denk zoals we nu bezig zijn. Maar de uh, nadigheid is weer, de goede leiden weer met de ja. Ja. En dat is altijd de nadigheid van deze zaak. Ja. Er zitten altijd twee kanten aan. En ja, maar ik, ergens ben ik er wel blij mee dat ze daar nu eindelijk eens wat aan doen. Oké, okay. en, en, en is het, dat het niet zo dat bijvoorbeeld, dat bijvoorbeeld uw eigen man erop achteruit gaat met die arbeidsongeschiktheidswet? Uh, nee, die blijft ongelijk. Okay. En, en dat is gelukkig ook nog maar een paar maanden. Dan zijn we daar vanaf. Ja, en, uh, uh, maar, uh, want werkt u zelf ook? Nee, nee, nee, nee. Ik heb ook nooit meegewerkt. Okay. Nee, mijn hele huwelijk niet. U was de huisvrouw? Ik, ja, nou ja. Dat, dat is een edele taak hoor. Laat daar geen uh, misverstand nou, over bestaan. Nou, ik wil niet bepaald zeggen dat ik een huisvrouw was hoor. Oh. Nee, nee, nee, nee. Dat niet. Uh, ik deed vrijwilligerswerk. Oh, okay. Ik heb jarenlang op een pastorie gewerkt. En nou ja, uh, onbetaald. Ik vond het gewoon leuk om bezig te zijn. Wat goed. Hè? Maar uh, mijn man ook, die kwam thuis zitten. En, ja, als je een man het de hele dag op de weg gezeten heeft. en dan ineens. pom, daar heb je hem zitten. Ja, dat is wel even schrikken. Ja, dat, ja, maar voor mij ook. Ja. En dat ik echt zei: man, ga wat zoeken. Ga iets vrijwillig. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Dat doet je onderhand al jaren. Ja. En ja, ik bedoel, wat maak je er zelf ook van? Ja, precies. En, ik, ja. Maar ik vind wel, voor sommigen, vind ik het heel goed. Okay. Dat er toch eens iets aangeverd wordt. Want het ging mij net iets te gemakkelijk in het verleden. Ja. Helene, jouw punt is duidelijk. Een, een, een mooi voorbeeld van hoe jij en jou, jouw man dat aanpakken. Ja. Dankjewel voor jouw belletje vannacht. Oké, okay, en succes met de uitzending. Verder. Dankjewel. Hoi, hoi, hoi. Paul, jou heb ik ook hangen vannacht aan de lijn. Uh, jij wil nog even reageren op de beller voor Helene. Ja, dat klopt. Vertel. Uh, ja, dan wou ik op uh, Johan ik even kort reageren, ja. dat het een uh, luxe probleem is en uh, het viel me een beetje verkeerd. Uh, en dat om... zei hij dan weer over de bellen voor hem, hè, geloof ik? Ja klopt, het ging meer over uh, de psychische klachten, zeg Precies. maar. Precies, ik... als iemand een geestelijk ik... probleem heeft, dan is dat een luxe probleem, stelde Johan. Ja, meestal zie je het zeg maar, niet zo aan uh, mensen, zeg maar. Ja. Het uh, kunnen helemaal overkomen, maar het is me een beetje verkeerd. Uh, ik... Ik zit zelf ook en ik heb te maken met psychische klachten. Mm -hmm. um, ik wil doorgaan werken. Ik heb gewerkt als accountmanager en uh, bij een bank. Ja. Uh, biologie gestudeerd een tijd. Gewoon altijd doorgegaan, doorgegaan, doorgegaan. Toen je op een gegeven moment knapt. Um, wat zijn jouw psychische problemen? Nou, dat is gecombineerd onder andere ADHD en al ik depressies depressie noem het op. Oké. Okay. in ieder geval. Uh, psychische problemen, Op een gegeven moment al. is de emmer gewoon uh, overgelopen. Ja, klopt ja. ja, dat klopt. En de wil om te werken die is heel groot en de schaamte waar, de, waar Johan het over had, die is bij mij ook aanwezig inderdaad. Het, ik ben ook liever aan het werk. Ja. Maar alleen de, de, de, de onmacht, de, de, dat het niet lukt. Het, ja. en, en zit hem dat voor jou, want Johan heeft dan een probleem die zegt nou ik ben eigenlijk wel capabel, maar ik word niet aangenomen. Ja. Uh, is, is het bij jou nog dat jij zeg maar, in behandeling zit? Of, of kom jij ook gewoon even niet meer aan de bak? Um, nee, ik zit in, in behandeling. En um, ja, het wordt heel, gewoon heel erg moeilijk. Ik heb veel moeten inleveren. Ja. Door, uh, met mijn psychische klachten. Onder andere dat een arts gewoon letterlijk begint gezegd. Niet meer solliciteren. Ja. En time-out stoppen. En, ja, dat en, is en je dan nu ook, zit je dan nu ook in de bijstandswet? ja. Ja, ja. Want ja. dat is ook wel eventjes een overgang van een uh, account manager van een bank naar een bijstandsmanager? Uh, ja, dat klopt wel, maar op zich, dat, dat, ik, ik vind ik heb meer te doen met bijstandsmoeders, maar mensen met kinderen. Precies, die nog ik, ik, Voor mezelf heb ik eigenlijk, kijk, uh, ik, ik, ik kan rondkomen. Ja. En uh, wat dat betreft, maar tenminste, ik ben verder tevreden. Tenminste, met de inkomsten, het is niet veel, maar. Het is te doen. een boterham en een sigaretje, dan vind ik het goed. <laughs> Precies. Maar, uh, hey, we hebben nog een klein minuutje, Paul. Wat, wat is jouw toekomstperspectief? Um, ja, gewoon stap voor stap. Stap voor stap. stap, voor stap. En, en, ja, en stap wat stap betekent dat? Hoe, hoe, hoe lang verwacht jij nog om on behandeling te zitten voordat je weer uh, mag solliciteren? Uh, dat ik mag solliciteren. Uh, ja. ja, Het is gewoon echt letterlijk het uh, nachtprogramma. Maar de nacht doorkomen, de dag doorkomen. Zo werkt het. Leven bij de dag. Ja, okay. Mag ik jou daar veel ja. succes bij wensen, Paul? Ja, bedankt. Dankjewel ja. voor jouw belletje. En een fijne nacht. Ja, fijne uitzending. Oké, okay. Doeg. Dat was Paul. Uh, en daarvoor nog een aantal andere belletjes. We praten vannacht over de bijstand. Het eerste uur uh, zit er alweer bijna op. Het gaat altijd zo snel met die gesprekken. Uh, we hebben het volgende uur nog helemaal om hierover door te praten. Dus als u een mening heeft over bijstand, wacht dan eventjes tot naar het journaal. En dan kunt u weer inbellen bij Dit is Nacht. Tot zometeen.